Freddy Fontijn met het NOS-journaal. Rusland over de situatie in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het Witte Huis en het Pentagon zijn zich aan het beraden... op het voorstel van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, zei dat hij er positief tegenover staat... omdat de VS opheldering wil over de Russische militaire bewegingen in Syrië. Rusland heeft de afgelopen tijd tanks en militairen naar Syrië gestuurd... en Washington vermoedt dat de Russen er een militaire basis inrichten... om de bevriende president Assad militair te steunen tegen de opstandelingen. Volgens Moskou gaat het alleen om versterkingen in de strijd tegen de islamitische staat. In Tajikistan heeft het leger de ex-onderminister van Defensie gedood. Die was al weken op de vlucht. Begin deze maand was hij ontslagen omdat hij van plan zou zijn geweest een staatsgreep te plegen. Volgens president Rajpan had de oud-minister en generaal zich aangesloten bij een radicale moslimpartij in Tajikistan. Die is vorige maand illegaal verklaard. Sommige partijleiders werden gearresteerd, anderen zijn toen naar het buitenland gevlucht. De oud-minister en generaal heeft volgens de Tajikse regering aanvallen uitgevoerd op regeringsgebouwen. Staatssecretaris Dijkhoff noemt de opvang van asielzoekers in een natuurgebied bij Nijmegen niet ideaal, maar het is volgens hem beter dan helemaal geen opvang en het kan in humane vorm. In Ter Apel gebruiken we een soort paviljoens, die zijn hoog en warm, zei Dijkhoff. In de bossen van Heumens-Oord komen opvang voor maximaal 3.000 asielzoekers. Komt opvang. Vorige week kwamen al 3.100 asielzoekers het land binnen. Het weer. Een gebied met buien trekt van zuid naar noord over het land. Die buien kunnen stevig zijn met windstoten, hagel en onweer. En een enkele keer zelfs met zware windstoten. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het wordt 16 of 17 graden. Dit was het.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 Heel goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1112. Mijn naam is Ben of en uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwe muziekprogramma. Twee uur lang hier op CFM Zandvoort. En we beginnen met een nieuwe cd van het label Phoenix Muziek. Dat is een uh, muziek uit Scandinavië, een label uit Scandinavië. Waar ik al meer dan tien jaar muziek van krijg. En dit keer is het Deep Blue nummer 2 van Henrik Koitsch. En euh, nou ja, wil je dat ook eens euh, misschien in verdiepen, dan kan dat via de website pixelradio.eu. Veel luisterplezier.